Verder werkte de website crisis.nl en de publiekstelefoon niet... en werden meetgegevens van de brandweer niet vrijgegeven. In het gekapseisde cruise schip bij Italië zijn de lichamen gevonden van twee oudere mannen. De lichamen lagen achterin het schip bij een verzamelpunt voor noodsituaties. Het dodental is daarmee opgelopen tot vijf. Er worden nog vijftien mensen vermist. De Somalische piraten hebben een gekaapte Indiaanse tanker en in de bemanning laten gaan... Het schip werd afgelopen zomer gekaapt toen het voor anker lag in Oman. De 21 bemanningsleden zouden ongedeerd zijn. Het is nog onduidelijk of de kapers losgeld hebben gekregen. Op Festival Noorderslag heeft dit jaar 33.000 bezoekers getrokken. Ongeveer evenveel als vorig jaar. Bij het slot van het vier dagen durende festival gisteravond... werd de popprijs 2011 toegekend aan de jeugd van tegenwoordig. Tot beste poppodium van het jaar werd een Roosje in Nijmegen gekozen. In Pakistan zijn bij een bomaanslag 18 doden gevallen. De slachtoffers kwamen uit een Shiïtische moskee en wilden beginnen aan een processie toen de bom afging. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in het midden van Pakistan is nog niet opgeëist. In de Dakar-rally heeft de Nederlander Gerard De Rooij gewonnen in de categorie vrachtwagens. Zijn koppositie kwam in de laatste etappe naar de Peruaanse hoofdstad Lima niet in gevaar. De Roos teamgenoot Hans Steesi eindigde op ruim 50 minuten als tweede.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 Uh, twee jaar geleden uh, maakten hun een hele grote vlucht, de waarde verdubbelde naar bijna 50 miljoen euro. Uh, wat internationaal een toonaangevende status van de Nederlandse DJ onderschrijft, onderschrijft natuurlijk artiesten zoals Chesto, Arnhem van Buren, Afrojack, zijn uh, de populairste DJ's van de wereld en Nederlanders. En ja. wat dacht je van André Rieu? Ja, die, die, uh, die, uh, die zit overal in de wereld hè? Die treedt echt overal <laughs> en er was al sprake van dat hij in de ruimte wil gaan optreden. Ja.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 Want ik zei nog tegen mijn vrouw, hij heeft een aardappel in zijn keel. Ja, en, ja, dat, en, was, dat, was, het dus, ja, dat klopt. was het dus. Ja, Marco zaten dus. En uh, leuk nieuws over de toppers, tenminste, Yay. als je van de toppers houdt. Want de toppers hebben weer een concert toegevoegd aan toppers in concert 2012. We zijn vreugde Gerard Joling en Jeroen van de Boom. Dus Gordon is er niet meer bij. Ze zijn ook op 17 juni, dus op hemelvaartse dag, in de Amsterdam Arena. Wegens grote belasting werd al eerder een concert op 18 mei toegevoegd aan de oorspronkelijke show van 19 mei. Met het toegevoegde optreden komt het. Van het aantal toppersconcerten op 28 in 8 edities. Kaarten zijn um, inmiddels verkrijgbaar. Dat is wel leuk, hè? De top is nog een dagje extra. Eh, is, daar staat 25 juli.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 En um, Gers Pardoel, maar dan in een Nederlandse versie, in een carnavalstijl of zo. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, Later meer erover.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 They're sending a message, it's fighting to stay.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 Samen met Jeroen van der Boom en vrienden. Vanaf nu is het ook mogelijk om lid te worden van Entertainment View op Facebook. Check dan even Entertainment View Facebook uh, pagina op facebook.com Zometeen is het tijd voor popstar Henry. Wat is er gebeurd op showbiz nieuwsgebied We gaan weer over de Voice of Holland gaan en nog uh, veel meer. Je hoort erna Major Hartorn Hier bij Entertainment View is dit a long time. Henry was away. Thank you. <laughs> we zitten al vier jaar Al vier jaar zitten we op de zaterdagavond Showbiz de doen. Je weet gewoon mijn naam niet meer, schande Ik wil je dat ik zo lang <laughs> weg bent geweest <lacht> Wat het bij je naam vergeten Nee, Maar alle gekke te bestokken natuurlijk, jongens. Allemaal... Uh... <lacht> Alles goed bij jullie? Gewoon wel, mij. Wel plezier plezierige sfeer bij jullie, hè? Ja, ja. We bestaan vandaag dit jaar... Of uh, vandaag staan, bestaan we twee jaar met uh, Entertainment For You. En daarvoor natuurlijk Roy on Air. Dus bij elkaar meer dan vier jaar, Henry. Dus hartstikke ja, leuk. Ja, Ja, proficiat, he, oh, proficiat. En uh, dat betekent ook dat jij al vier jaar uh, gewoon uh, showbiz nieuws aan het doen bent. Nou... Ja, echt ongelooflijk al, he? Ik weet niet of de mensen... Uh,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 Ja, en uh, ja, Justine Pemelaar zat er ook op met, met, met de man, dus uh, die was uh, ook geweest. Die hebben het gelukkig overleefd en uh, ze heeft op een gegeven moment ook op een Facebookpagina laten weten dat, dat, uh, dat ze met Ronald die uh, zijn en uh, dat ze flinke paniek hebben, maar uh, ja. ze hebben het in ieder geval overleefd. En dat, dat is natuurlijk het belangrijkste nieuws wat je kunt, kunt krijgen uit. Ja, ja, tuurlijk. Nou, gelukkig. Daarom dus. Uh, maar is natuurlijk een drama uiteraard. Hè? Ja. Goed, dan is het natuurlijk ook uh, de laatste tijd uh, dat er heel veel mensen ziek.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 daarom jongens. Maar in ieder geval uh, ja, dat hebben we, ja, de griep hebben we er even gehad. En dan hebben we Ben Sanders die gaat de Britse markt op met een single, hè. Ja, dat doet hij goed, hè. Ja, hij is er echt goed van. Hij gaat, hij vliegt, uh, dinsdag vliegt hij naar, uh, naar, naar, uh, naar, Engeland. En uh, daar gaat hij zijn single opnemen. Okay. Dus die is natuurlijk een hartstikke trots op. Uh, ja, het zijn dezelfde mannen bij de producing, zijn producing uh, in een ander is als van Madonna. Dus uh, hij zit helemaal zitten natuurlijk. Hè. Wat denk jij? Hoe groot zijn zijn kansen om door te breken in Engeland? Oh, ik denk ook dat hij, dat hij daar best hele goede kansen ja, maakt. He? Waarom? Nou, hij heeft gewoon een internationale uitstraling. En dat, ja. uh, dat maakt, maakt hem wel best wel uniek eigenlijk. Ja. Dus, uh, maar het wordt hier wel uitgebracht in, uh, in Groot-Brittannië en uh, in Amerika. Oké, okay. wij zijn benieuwd. Ja, we gaan uh, kijken gaat. hoe het loopt. Goed, en dan heb ik natuurlijk nog een nieuws van uh, Metal Tio. Ja, ja, wat een held, hè? Ja, dat is helemaal de gek. Die heeft de televisie op een gegeven moment dichtgegooid. Uh, hij, hij zegt op een gegeven moment dat hij het belachelijk vindt dat uh, Charlie Luskus is weggestemd. Of weggestemd. Uh, uh, hij heeft wel van tevoren al getwitterd dat uh, ik gooi mijn laptop om een plasma televisie. Als Charlie niet doorgaat. Ja, klopt. En, en ik stuur direct een, een, een foto. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Uh, het staat op internet, de foto. Ik heb de foto gezien. Er is dus, hele uh, televisie de nou, en de huzelementen. Nou, heeft wel respect dat hij het dan heeft gedaan. Ja, vind ik ook, dat vind ik ook. En, eh, ik geef hem een groot gelijk ook nog. Ja, ben je er niet mee eens? Ja, het was natuurlijk weer lachen gisteravond. Of niet dan? ja nee. Ik vond het af en toe een beetje net, net een lachfilm. Ik Ik, ik, ik heb alles uh, hoog, uh, hoog uh, opgegeven over uh, de voorzichtvorm. Maar als ik me kijk van... Uh, dat de clowns op een gegeven moment mee gaan doen. Dan lijkt het op een gegeven moment uh, Holl Holl Holl Hollandske Talent of zoiets, weet ik veel. Paul Turner. Oh, Paul Turner, ja, die bedoel jij. Een hele grote clown, hè? Ja, he? precies. Ja, Hé, hey, maar je had het ook uh, rond Brandsteden kunnen laten presenteren. Dan had je Laat Ze Maar Lachen. <laughs> ja, Laat Ze Maar Lachen, bijvoorbeeld. Ja, toch? Volgens mij hebben ze twee programma's op een gegeven moment door elkaar gegooid. hè. <laughs> dus, uh, maar in ieder geval... Uh,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 Als jij 100 punten kunt geven en uh, je durft op een gegeven moment niet duidelijk ja, je, je mening te geven over een artiest, dan geef je maar 51-49. Ja, dat een... dan 51, 49, ja, dan ja, is zo laf hè? Dat is zo so laf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 Aardappels, Henry. Ja, ze zei aardappels inderdaad. Ja, echt? Dat was een, <laughs> ja, was dat. Dat was een slippertje kongers. Ik op, heb vlinders mij. in mijn broek. <laughs> maar, eh, uh, ja, ik, ik vond het inderdaad heel erg vreemd. Uh, ja, ik denk dat ze nog helemaal niet, hier niet ge op gerekend hebben dat uh, Charlie eruit gestemd nou, zou worden. Oké. Okay. En wat vond je van uh, Erwin Nijhoff en Nieuws Geuzenbroek? Ja, wat moet ik voor zeggen? Uh,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 Ja, ze valt dus, inderdaad, nog dus, weet niet wat, vorige week. En, er staat met toch, Queen? Echt, ja, ja hij, staat, hij staat toch echt onder aan de ladder. En dan krijg je ook nog een nummer van Queen. En dan, jongens, hoe is in godsnaam mogelijk? <laughs> ja, het is ongelooflijk. Ik kan toch niet waar zijn? Ja. Is dit dan op een gegeven moment de voice? Nou jongens, sorry, maar uh, ik denk dan, uh, ja, dit, dit, dit slaat gewoon helemaal nergens op. Ja. En we hebben we het over. En uh, dan zo'n nummer zingen we, dan denk ik, denk Dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. Maar het is, het is toch waar dus. Maar goed, we wachten ons af die gaat binnen volgende week. En, uh, we kunnen nog meer rondelen natuurlijk erover. Hè? Ja, zeker weten. Ja. Goed, dan hebben we natuurlijk even over Ginette uh, uh, Connor Die uh, was weer in het nieuws. En ze gaat toch weer scheiden. Ze waren eerst, we uh, wilden ze gaan scheiden. En toen weer niet. En nu weer wel. We zien de eerste keer dat dat gebeurt. Die zit een beetje geestelijk helemaal in de knoop, Sinead uh, Connor. Ja. En, uh, ja, die weet gewoon niet meer wat ze wil. Dus die is ook helemaal, helemaal de weg kwijt. Dus, maar we wachten ons af hoe het verder gaat uitzien. Goed, dan heb ik nog één dingetje voor jullie. En dat is wel, maar, best wel grappig om even, even, uh, even te vermelden. Hm? Ja. Ik heb een stokje drinken, want ik ging een Oh, oké. Okay. <laughs> dus, <laughs> heb je wel eens? Je hebt net als Ruth Jansen een kikker in je keel. een kikker heb ik even mijn Dat is Ruth Jansen. Hoe je daar nou opeens bij? <laughs> dat is inside information, jongen. Dat kennen mensen niet. <laughs> inside information, exact. <laughs> ja, ik weet niet of jullie gisteren gekeken hebben. Hebben jullie er gekeken, trouwens? Naar? Ik uh, ben Grace. Uh, nee. Wat? Ik heb de Zweedse gisteren namelijk ook gezongen in de, in de Voice of Golden. Oh, met Ed van Evers. Nou, sorry, dat heb ik niet uh, meegekregen. Ja, ja, ja dat, dat was ik, uh, voor except, de uitslag. Ik sep. Sorry, ik sep. Ja, ja, ja, dat klopt. ja. Maar <laughs> nou, als je dan goed gekeken hebt, dan was het net dat er een rotje naar haar ontpot was. Ja, dat zag er toch niet uit, joh? Vogelnestje. Ja, ja. ja, een vogelnestje. Ja. Ik weet niet wat ze allemaal van gemaakt hebben, maar ik denk, is ja. dit dan weer weer? Als dat dit keppen niet waar zijn. Maar dat werd zo Bremen, gegeven moment ze zo, uh, met, met zo'n haardos op Bremen op laten treden. Ongelooflijk. Ja. Maar ik denk natuurlijk niet weg dat het uh, nog steeds een geweldige zangeres is. En ik vind dat het natuurlijk ook. En, uh, wat dat betreft is het natuurlijk geen probleem. Alleen wat ik wel vroeg is, wat ik me wel afvraag is dat, uh, ik ben een dus jaren geleden zo eens een keer anorexia gehad. Ja. En ik vond het ontzettend, ontzettend uh, mager uitzien gisteravond. Dat kan natuurlijk aan mij liggen, maar ik denk, Lennis denk mijzelf hè Ja. Hè? Dus uh, ja, ja ik, ik hoop dat het dat goed gaat met haar, maar ze uh, zag wel erg maagentisch uit hoor. Nou, over Glennis Grace gesproken. Ze he, krijgt echt een topjaar, want ze heeft um, uh, concerten staan gepland in de AMH, hè? Heineken Musical. Ja, ja, ja. ja, ja, ja en de toppers. De toppers. Ja, ja, ja en, doet er ook mee. En, en, en ik ga dat uiteraard natuurlijk wel. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk een van de beste zangeressen die we ooit in Nederland gehad hebben. Dus uh, wat dat betreft uh, is dat helemaal geen probleem hoor. Ja. Uh? Maar ah, goed jongens, dit was voor mij weer een beetje met bijdragen. Ja, er blijft ook voor mij niks anders over jullie allemaal ontzettend fijn weekend te wensen. En de was thuis natuurlijk ook. Um, ik ga even weer kijken naar... Oh, ik zie net mijn nummer op de tv Oranje wordt gedraaid. Oh, oh leuk. Oké, okay, leuk. Dus uh, ik weet niet in welke, welke plaats we staan te in de bezoekparade. Kan je niet even je telefoon bij de tv houden? Ja, waar? Even... op 7, ja? Kan je, kan je niet even je telefoon tegen de tv houden? Geluid even hard. We willen wel even bewijs hoor. We willen even bewijs. Oh, dat is al het einde. <laughs> ah, shit. Nou ja. Hoor je wat? Ja, ik hoor in een verte wat. Ja, ik hoor niet. Ja, ja, ja helaas. Hij is al afgelopen, jongen. Ik was toch ah, niet laat. het. verdek je me? <laughs>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 Huh? Uh, uh, hoe bedoel je? Nou, ga je nu nog een keer een liedje uitbrengen met zangeres zangeres, met het hart? Of gaat het zonder met... Ga je het alleen weer doen? Oh, het <laughs> hart het <laughs> <onder haar> doen. <laughs> nee, uiteraard uh, blijf ik natuurlijk met Monique uh, samen de opnemen en zingen en uh, clips maken. En, en uiteraard natuurlijk alleen ook natuurlijk. Oh, Oké. Okay. Dat doen. Is ja, goed, eh, Henry. Dat wordt, dat wordt helemaal lachen natuurlijk. Maar ik hou jullie echt wel op de hoogte? Nou, is, is helemaal perfect. Wachten. Dus ja, ik hoop helemaal goed jongens. Oh, oké okay. uh, zeg allemaal een heel fijn weekend. Uh, graag tot volgende week weer. En, uh, maak je iets moois. Maar... Is goed. Hoi. hoi. Dankjewel hè. Tot, tot, hoi. tot hoi. volgende week. Tot, tot. Ja.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 zijn. En niemand heeft de waarheid vol in beeld. Maar het voordeel van de twijfel maakt ons minder verdeeld.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 dat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. Ik. Hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee. E, hey, ik. Hey, hey, hey. Ik neem je mee. E, ey. Hey, hey, hey. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh. Ze denkt dat ik niet bezig ben. Ik denk dat ik geen gevoelens heb. My dang What's uh -huh. that yeah. easy on the world?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 Eigenlijk moet je de klikken bij zien. Hè? Ik bezig ben met bier, denk dat ik geen gevoelens heb voor bier, terwijl ik nu alleen maar denk aan bier. bier is heel mijn wereld, ik laat je thuis. Hey. Achter het van huis ik laat je thuis. Lekker voor de buis we zijn misschien getrouwd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 Lijkt me een heel goed idee. Mag ik nog even reclame maken? Ja, doe maar. Morgen op ZFM Zandvoort, zondag in Kennerland van 2 tot 5. zondagmiddag luisteren, gewoon eventjes met ondergetekende en al de moraal. Vanaf 2 uur. Houdstikke gezellig. www.zfmzandvoort.nl Heel fijn weekend, wat je ook gaat doen. Ga je lekker op de bank hangen. Ga je uit, maakt niet uit. Wil je in ieder geval een goede boodschap meegeven met de nieuwe single van de Bingo Players. Sta even op uit je stoel. Op okay. je stoentje al. Sta ja, maar even op. Doe maar even. Microfoon en we gaan met z'n allen even springen op de nieuwe van de Bingo Players. Bye bye. Dit is Moot.